5 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV heeft vorige maand 74.000 nieuwe werkloosheidsuitkeringen verstrekt. In maart waren dat er 38.000 en dat was ook al een forse stijging. In alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen toe. Het UWV zegt dat de stijging verwacht was, maar spreekt ook van het sombere scenario... Wel is volgens de uitkeringsinstantie erger voorkomen door de steunmaatregelen van het kabinet. In Brazilië is het hoogste aantal coronadoden op een dag gemeld, 1179. Het virus heeft inmiddels aan bijna 18.000 mensen in Brazilië het leven gekost. Het aantal vastgestelde besmettingen ligt nu op ruim 270.000. Brazilië is het zwaarst getroffen land van Zuid-Amerika. Wereldwijd zijn er alleen in de VS en Rusland meer besmettingen. De Amerikaanse president Trump herhaalde vandaag dat hij een inreisverbod overweegt voor inwoners van Brazilië. Het is aannemelijk dat een nets het coronavirus heeft overgedragen op een mens, zegt minister Schouten van Landbouw. Het gaat om een medewerker van een netsse fokkerij, waar is niet bekendgemaakt. Ook blijkt uit onderzoek dat nets het virus bij zich kunnen dragen zonder dat ze verschijnselen hebben... Er zijn extra maatregelen afgekondigd, alle netse bedrijven worden gecontroleerd... en in de stallen komt een bezoekverbod. Voor het eerst is er een directe vlucht geweest tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël... landen die formeel geen diplomatieke banden hebben. Een vliegtuig van Etihad Airways vloog van Abu Dhabi naar Tel Aviv... met coronahulpgoederen voor de Palestijnse gebieden. Voorheen moest zo'n vlucht altijd een tussenstop maken in een ander land... De laatste jaren is er achter de schermen meer contact tussen Israël en de Emiraten vanwege zorgen over de invloed van Iran. De vlucht wordt gezien als nieuwe stap. Het weer. Wolkenvelden en opklaringen. Lokaal kans op een misbank. Er staat weinig wind bij een graad of 9. Overdag eerst wat bewolking. Later meer zon bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Coming home tonight I could lie say I'm a gal happy dancing.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 We can be, we can be more than we It thought we'd a certain mm -hmm. melody. Op pole position, ZFM.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 als je bitch wil chillen en ze belt me, meer, dan ga ik wel komen. Want ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel. Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen. Nou, ik verhoog het tempo, bezweet de hoofd, de grote ogen. Ik ga lekker. Ik heb mijn schoenen vies verslapen, niets knuffel, iets echt, fokje wekker. Ik ben met Ronnie Flex, we roken wek, stellen stacks of sturen facturen. En je ma is echt, ze haat van gek, haat van seks. Nu wil ik er huren. Als je bitch wil chillen, is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs.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 En drugs, ik heb blank. En drugs als je bitch wil chili, is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb blank. En drugs ik heb blank. En drugs. als je bitch wil chili als je bitch wil chili als je bitch wil chili als je bitch wil chillen, als je bitch wil wil wil wil I'm Yeah.